met het NOS-journaal. De landelijke politietop heeft geen duidelijk beeld van het aantal politiemensen dat inzetbaar is. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. In de praktijk is veel minder personeel daadwerkelijk inzetbaar dan op papier. Daardoor staan belangrijke taken van de politie onder druk. Volgens de Rekenkamer zijn politiemensen gemiddeld ruim 70% van hun tijd inzetbaar. Daarbuiten kunnen ze niet worden ingezet vanwege verlof, ziekteverzuim of het volgen van opleidingen. Tussen de verschillende teams zijn er nog grote verschillen. De inzetbaarheid schommelt tussen de 64,5 en 78 procent. Het gevolg is een visieuze cirkel waarbij een kleine groep medewerkers wordt overvraagd. In een reactie zegt de korpsleiding dat de leiding wel beeld heeft van de inzetbaarheid. De rechtbank in Den Haag heeft een man die zijn familieleden heeft bedreigd en mishandeld moeten vrijlaten omdat er geen rapportage was over zijn geestesgesteldheid. En volgens de rechtbank is dat het gevolg van capaciteitsproblemen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Daar had de man onderzocht moeten worden. De directeur van het instituut vroeg twee weken geleden al om meer geld voor personeel. In hun vonnis noemen de rechters de uitkomst onacceptabel, omdat de man mogelijk volledig ontoerekeningsvatbaar is. Door het ontbreken van de rapporten kan dat niet worden vastgesteld. En het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de betrokkenheid van Nederlandse militairen bij een bombardement in Hawija, in Irak, kwam pas na een jaar op gang. Het kwam onder meer doordat justitie niet werd ingelicht na de eerste berichten over burgerdoden. Bij de aanval van een Nederlandse F-16 op een bommenfabriek van IS in 2015 kwamen zeker 70 burgers om het leven. Het weer, vanavond buien, daarbij is kans op onweer en aan zee op zware windstoten. Temperatuur vannacht 4 graden, morgen wisselend bewolkt, zo goed als droog en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers en verkeers. Dennis ZS Mollet van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Maak mijn oude ding boos, we kennen elkaar langer dan vandaag, dit is simpel Blijf liggen, breng je morgen met de auto, ging Tisha en Gucci, dus mm, ik, ik weet niet waarom je ontwerkt, je is dit voor one night? voel je mij nog zien morgenochtend, wanneer de zon smijt, ben ik jouw sunshine? Ik zie meer dan dit in ons, weet niet waarom je ontwijkt. is dit voor one night? Voel, voel je mij nog zien morgenochtend, wanneer de zon smijt, ben ik jouw sunshine? Kijk jouw zonneschijn s'ochtend Tut. Ik weet je heb al lang genoeg van valse beloften Stats met tijd en geld in hoog, zo schaamteloos Maar het is nog niet te laat als je me maar gelooft trek mijn hoodie aan, alles is die je te groot neem je overal mee, we maken haters boos Deze soms hebben never ever stof op jou want niemand naast je, boven of onder jou Ik heb iets opgebouwd, ik kan zeggen ben stabiel Wat echt is komt vanzelf, maar ik zoek stiekem naar iets reals Ik zie zoveel meer in ons dan dit alleen Doen nog visie op jou, ik blijf in mijn leen. Gaat dit de diepe stranden, Heb ik een niet zo verlangd? Ja, waar? Steeds meer naar elkaar Ik wil jou niet veranderen Laat ik je gaan of ga ik handelen? Als jij het wilt, schat, dan starten Iets ergs met elkaar Ik weet niet waarom je ontwikkelt Is dit voor one night? Toch voel je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon schijt ben ik, sunshine? ik zie meer dan dit in ons, weet niet waarom je ontwijkt Is dit voor one Wil je mij als die mogen opzien wanneer de zon zijn? Ben ik jouw sunshine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 Que estaríamos dat we los 70, pero es que we samen zijn? dat we samen zijn? Weet je dat dat we samen zijn? Weet je dat we samen zijn? Que te empeñas en te sufrir. Si te dije que yo también te puedo herir. No sé si haces lo que haces por hacerte sentir. Si esa foto no dice la verdad de ti, que cambiaste tanto. De repente va a impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente, dime que se siente. Dime que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado. Si yo pensaba arrugarme a tu lado. Nadie le acreditó, esto era épico. Baby, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Últimamente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 Esto era épico, Baby, ¿qué, pasó? ¿Qué <totipos> ha pasado? gebeurd? Hey. ha pasado? er gebeurd? Uiteindelijk. Wat hago baby gebeurd? Wat ¿Qué er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er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 Half chicken, special beer. Nou, ja, het, uh, het ziet er goed uit. Smoothies, homemade red sangria. En het heet hier Willy Wood. Willy Wood, sis. Dan weet je het. Het is best heel grappig hier. Het ziet er leuk uit. Heel authentiek. Kijk, daar komen de cappuccino's met een chocolaatje. Heerlijk hoor. Een heel bijzonder ingepakt chocolade. En daar zit een dingetje in, sis. Kisses. Staat erop. Nou, dat is leuk, hè? Ik ben nu al enthousiast. Thank you. Enjoy het, zegt ze lief, schat. heeft Dat doen we zeker. En uh, gisteren... Te lage... Te lage krukken. Ja. Ik voeten. <laughs> de Siska kan de voetjes niet kwijt op de... Ik bijna net. <laughs> zeg, maak voor mensen van twee meter en groter. Ja. Met hele lange benen. Gistermiddag zaten we bij Karakter. En Karakter is een hele bekende tent hier. Het is helemaal nieuw. Helemaal mooi, complex. en. Uh... Dus we hadden hier vandaag iets van, eh, omdat we een auto hebben gehuurd, laten we even verder kijken. En we kregen dit van een goede vriend uit, uh, zond, uit uh, Huizen, die gewo hier gewoond heeft. Steven, die heeft uh, gezegd, dan moet je even gaan kijken, hier bij uh, Playa Porto Marie. Dat is erg leuk en erg gezellig. Nou, hij heeft gelijk gehad. Dus wat dat betreft... We uh... gaan straks lekker een uh, sangriaatje drinken, denk ik. Ja, ik denk het ook. Met een lekkere lunch. Ja.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 Yeah, ja, and there's staat op hun shirts: The beach where nature comes first. Nou, dat is mooi om te horen. Ja. Hè? Je kan alleen maar op haar afzwakken. Ja, er wordt geroepen. Dat mag. denk me tienes, siempre pensando en fiel bebé. No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue. va compras me pide una noche encima de mí encima de mí como caballero cedí se nadí y aunque De la mañana casi explota el set. Y yo que soy bien difícil para dar brazo a torcer Por poco y no le contesto Pero yo me mando una foto inúa Y por supuesto Mayo con par de tragos encima Acaban de bajarme una tarima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 Wel de moeite waard, toch? Ik vind sowieso de temperatuur en het klimaat hier het lekkerste klimaat waar ik ooit geweest ben. In welk land, kan niet sterk op. Nee, hè? <tus> het is toch leuker dan de... Het is in ieder geval warmer dan de wintersport. <tus> het is veel warmer <tus> dan de wintersport. Dus ik kies hiervoor. Ben je wel sportiever bezig, weet ik. Ja, maar wij gaan ook elke morgen uh, sporten. Het is in de sportschool. Een prachtige sportschool. prachtige sportschool met allemaal vrolijke, vriendelijke mensen.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 Van de, van de euro. Dus het is makkelijk, uh, makkelijk rekenen voor ons. 12,5 euro. Ja. En je kan hier niks met euro's betalen. Dus uh, als je naar ja, zo op vakantie wil, hou in de gaten dat je wel even wat, uh, wat geld uh, wisselt. Naar uh, Antibiaanse produs. NAF heet dat, wist je dat? Naf? Ja, NAF. Naftjes. Maar je kan niet alles met een kaart betalen, binnen, Het is wel heel grappig dat je 25 gulden biljetten hebben. Ja. Dat wij zo van de tuppel En Het is weer heel raar om alles in gulden te, te horen. Ja. Ja. Het moet zeggen van uh, dat is 12 gulden. Ja. Hè? Zo, het is een hele, is een hele tocht. Ja, een heel mobiele pillen uit de maatje van de damp stelt is kapot. Dus dan ah, okay. moeten die van, van ons even te pakken. zo dus dan gaan wij op de oude maar manier. Zolang het werkt is het goed hè? Ja, dan gaat het om. Dan gaat het om. En wat je zegt, ik ben er achter de bar geweest ook. Uh, wilt u bonnetje erbij? Nee hoor. Ja, klaar. Hij kan eruit? Jazeker. Heel goed. Zeg, zeer bedankt. Ja, van hetzelfde. C'est incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, garçon incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, un incroyable, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable,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 Número re no te ve la chama de un mes. yo no te deseo el mal pero bebe ojalá y te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 prettig bij Playa Portamari. Best goed te krijgen hier. Ja, niet zo duur. nee, zo Nee, het vond me echt mee. Het is al een knijterdruk. En daar komt hij. Met de rosé. Met de rosé. Kijk, dat is nog eens een timing. Nou ja, ik zeg even cheers. Daar gaat ie. Mm, heerlijk, heerlijk.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 Thank you.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 Om te kijken hoe het geworden uh, is. Ja, ik werd is. Lezen, of in januari en toen dacht ik: wat ga ik doen? Ga ik een groot feest geven? Maar toen dacht ik: nee, ik ga liever gewoon dit doen. En uh, ik wilde eigenlijk gewoon de zomer met het gezin, maar dat is echt niet te betalen. Hè. Dan ben je ja, ja. 10.000 euro kwijt, ja. met z'n vier of zo. En dan. Ja, de ja. pubers die denken: ja. dat je de zon, uh, die hoeven het werk niet te zien of waar ik kabootje ja. heb. Uh, dat is niet goedkoop hier, hè? Nee duur? Ja. Ja. wat ja. ja. komen jullie hier vaak? Het ja, is voor mij de tweede keer, en voor haar de eerste keer. Okay. Ik heb ja. De eerste keer dat ik hier kwam was ik voor mijn werk hier, ik maak videoprogramma's. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan. En, en ja, dan ben je, op een andere manier ben je hier. En nu zijn we echt voor het eerst met de twee op vakantie. En waar, waar vertoeven jullie? In Papagaio. Nee, dat is bij uh, uh, Jan Beach.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 Oh, je zou echt naar Westpunt moeten gaan, daar heb je ook Playa Forti. Daar kun je ook leuk over de zee en lekker eten. Maar het is een heerlijk eiland. Heerlijk eiland, helemaal goed. Ja, ja hele goede Dat wel? En uh, geniet er nog even van vanmiddag. Ja, en doe het rustig aan. -ja. Oké, okay, bye bye. wie is deze Meli meli meli meli, waarom krijg je niet uit mijn hoofd? Aji aji aji me. Kijk je niet mijn hoofd Aji, aji, aji, aji, aji Als ik dit doe niet echt voor jou koop Kom hier dan bij me Zeg maar blijf hier dan bij me Kom hier dan bij me Zeg maar blijf hier dan bij me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 De dunia voor mij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 Ik je een mama je Minion, karsou is Minion, karsou is Minion, karsou Minion,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 het is uh, niet in de buurt, dus dan moet je of een taxi nemen, want taxis zijn niet vrij prijzig. Of je moet, uh, ja, je moet, uh, je moet zorgen dat, je, <laughs> dat je, of je of je gaat liften. Kan ook. Maar ja, het is uh, in ieder geval een heerlijk eiland om uh, lekker even.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 De El karma deja sus escuelas. Me caí y me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor te muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me vio Con una más buena, yo sé que le dalió. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Ellas son como el camello se parecen todos. Baby si.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 Se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió. Baby, si te vas, dos. Igual no vas a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió. Yo creo en el amor, pero no en el que siente. Lo que que se lo se ve digan ve para mí no es suficiente. Ya oh, oh, oh. un del real, pero siempre miente. Oh, oh.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 Van Zandvoort, van Zandvoort. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Iets met Loogman uit Curaçao.